Het de politie in Groningen heeft de pyromaan van het zand opnieuw aangehouden. De man van 24 uit Harkstede wordt verdacht van betrokkenheid bij een schuurbrand in Tempost vorige maand. In 2008 werd de man veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk voor drie branden in het dorp het zand. Het OM verdacht hem van acht brandstichtingen, maar dat kon niet worden bewezen. De brandstichtingen veroorzaakten veel onrust in het Groningse dorp.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 Ouders die hun kinderen thuisonderwijs willen geven moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen. Dit is een van de aanvullende maatregelen die minister Van Bijsterveld stelt aan het geven van thuisonderwijs. De minister komt hiermee nadat een grote groep ouders in Amsterdam had aangekondigd ontheffing voor het reguliere onderwijs te zullen vragen. Het gebeurde na sluiting van een islamitische school. De langzame aanactie van vrachtwagenchauffeurs heeft geen files veroorzaakt. Tussen 11 en 12 reden truckers door het hele land niet harder dan 60. Belangen voor van kleine transportbedrijven. De Verden had de actie georganiseerd. Door de inzet van goedkope Oost-Europese chauffeurs zouden Nederlandse truckers steeds moeilijker aan werk komen. Hoeveel vrachtwagenchauffeurs aan de actie hebben meegedaan is niet duidelijk. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden vooral aan de kust. Een enkele bui, temperatuur een graad of 8. Morgen eerst nog onstuimig, maar in de middag droger en minder wind. Het wordt opnieuw een graad of 8 en ook de rest van de week wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A18 West staat een korte file tussen Osdorp en Slotenmeer. Twee kilometer, er ligt namelijk wat glas op de weg. De rechte rijstrook is dicht om, het, om de boel weg te vegen.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 We nice. Meis genoeg Maar nog niets geleerd Geen vertrouwen meer het trouwen meer Wanneer zal ik genezen zijn? Kom ik hier ooit overheen, heen? Nou, de dokter daar Je bent gezond Maar het liefste Ik voel me slecht Ik ben verslaafd. Zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je. van me, stil van wil me. de stil van We waren pas raakt zat in de klas.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 dat je weet wat ik nu voel. Jij klik als muziek. Dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ei, eh ei, ei. Ik neem je mee.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 Van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. CFM. Het is weer winter. En ook dit jaar is de Winterse 50er weer. De ritlijst met de allergrootste winter in aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. Winter in America is Ga naar winterse50.nl.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 to right. you. Machine Fijne dagen en...